Uur. Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. Shell stopt met de omstreden boringen naar gas en olie in Alaska. Volgens de oliemaatschappij vallen de boringen tot nu toe tegen en zijn de kosten hoog. Ook noemt Shell de strenge en grillige regels in Alaska als reden om te stoppen. Shell heeft voor bijna een miljard euro aan contractuele verplichtingen rond de operatie. Hoeveel financiële schade het bedrijf precies oploopt vertelt Shell bij de komende kwartaalcijfers. Er is veel mis met de noodopvang van asielzoekers in Heerenveen. Burgemeester Van der Zwan zegt dat het lijkt alsof het COA de situatie niet onder controle heeft. In de Friese gemeente worden sinds donderdag zo'n 200 vluchtelingen opgevangen in een sporthal. Volgens de burgemeester is de administratie van het COA niet op orde. Zo melden zich in Heerenveen 20 migranten meer dan het opvangorgaan had doorgegeven aan de gemeente. Ook zat er niemand van het COA in de bussen met vluchtelingen die naar Heerenveen kwamen. En verloopt het contact met het COA volgens de burgemeester erg moeizaam. Wereldwijd hebben mensen vannacht de supermaan-eclipse gezien. Ook in Nederland hadden veel mensen hun wekker gezet. En dat loonde, want op veel plekken was de maansverduistering goed te zien. Ruimtevaartorganisatie NASA had een livestream van de gebeurtenis online gezet. Rond kwart voor vijf was de verduistering in Nederland maximaal. Een supermaan in combinatie met een maansverduistering is zeldzaam. De volgende keer dat dat gebeurt is in 2033. De bondscoach van de hockeydames Sjoerd Marijnen is ontslagen, meldt de Telegraaf.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 In de Randstad is het ook wat drukker dan gebruikelijk. Ik noem de files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Naarden en knooppunt Watergasmeer 12 kilometer. Dat was een ongeluk. Op de A4 hoofdvliegte richting Vlaardingen bij het knooppunt Ketelplein 5. Op de A6 Lelystad richting Muiden. Langzaam rijden tussen Almere stad en knooppunt Muidenberg over 10 kilometer. Ook 10 kilometer op de A7 hoorn richting Zaandam bij de afwitweide Wormer 10. A9 ook maar Amstelveen, een ongeluk tussen Heemskerk en Knopend Polderplein 10 kilometer, bijna een uur vertraging, daar zijn twee rijstroken dicht. Een ongeluk op de A12 Utrecht Den Haag bij Noodorp 4 kilometer, daar is de linker rijstrook dicht. A22 Beverwijk richting Velze tussen Beverwijk en Knopend Velzen 4 kilometer, bijna een half uur vertraging, op de A27 Almere Utrecht. Tussen knopen de 1 en Utrecht-Noord 10 kilometer. Van de Almere naar Utrecht, tussen Utrecht-Noord en Hagen zijn nog eens 14 kilometer. Dat heeft te maken met een kapotte auto. Daar is de rechte reisgroep dicht. Tot zover de verkeersinfo. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 GFM. In 2015 al 25 jaar live. CTFM. Met, met nu de herhaling van 25 jaar op GFM. Zaterdag. Wow. I don't drink coffee, I take tea my dear. I like my toast I'm on one side.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 We hebben een superbike weekend in Zandvoort en wel op het circuitpark Zandvoort. Dus motorliefhebbers.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 Een beetje meewoedig. mee. mee. mee. hoe hoe je dat ook weer? Uh, Meewaardig. Mee, ja, ben ik toch wel een beetje. Want uh, onze Lex van der Hoorn komt vanmiddag. hebben we wel het enige echte Zandvoortse weerbericht. Maar Lex gaat de winterslaap in. Ja, ja.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 Ik hoop je ook het derde uur aan de radio gekluisterd te, horen, te zien. Want Marcel Arens staat, ja, het is tien voor twaalf. Hij gaat op stap en zeven. Hij gaat dus fietsen in en rondom Kenia. En de stand van zaken en de laatste voorbereidingen. Hij, hij zal ons overal over informeren. Dat allemaal het derde uur. Als we de tijd hebben, natuurlijk pit report, sportkort En natuurlijk, dat vergeten we ook niet. Er wordt weer gevoetbald. SV Zandvoort ontvangt thuis FC VVC1. FC VVC1.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 Tot voor op zaterdag. Een hele goede middag.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 Bande de ma donnez-moi un bébé singe qui sera formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable. formidable, formidable, tu étais Ja, dat was hij dus zeker, die vakantie in Turkije. Formidable. Yeah. We hebben er lekker van genoten. Maurice en uh, Daniel en ik. Joris Tromae. En uh, inderdaad, uh, een van zijn meest uh, populaire singles...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 TV. ZFM Text TV. Op kanaal 45. En uiteraard uh, op kanaal 40. Digitaal via SIGO. Nou weermaal Lex van horen. Uh, hey, hey, hou je mond. <laughs> weermaal Lex van horen is inmiddels 40 in de studio. en uh, Zo dadelijk om half drie hoor je het ZFM weer weer De laatste keer voorlopig. Oh, van Lex hè? Ja lijf. van Lex. Ja. Ja. Hou het weer wel in de gaten hoor. En je vingersnappen. naar uw And you love laughing. I want y'all to say this head. with me. <laughs> say. say it loud. Say it loud. The bigger the head, the bigger the head. The bigger the head.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 Plein. Dus vandaar groot Hazes Mezingfeest feest vanavond vanaf half negen in het wapen van Zandvoort. En verzorgd door uh, ja, de oude vertrouwde Kees. Hè, dus dat gaat helemaal goed komen. O Hazes, leeft nog? Ja, hij nog? Hij leeft, leeft. Hij leeft. Hij leeft door. Hij leeft door. Henk Bernhard, hier is wees nou eens lief. Wees nou eens lief. Of heb je genoeg van ons twee?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 Het is ongelooflijk dat mijn collega Albert jan deze plaat uitkiest. Ach, mooi hè? Jongen, jongen, jongen, jongen. Je hebt de tranen in de ogen. Ja, feest vanavond hè? Van Hazes. Bij het uh, wapen. Vanaf half negen. Iedereen van harte welkom. Dat wordt weer een mooi feest. Jou... Uh, Henk Bernhard uh, was daar trouwens. En wees nou eens lief. De weer nou, tegenover mij zit een man die altijd lief is: Lex van der Worn, Goedemiddag.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 Maar ik ben dus 42 gewend, Ja. Ja. Sjalom, Yassan. 42. Was lekker hoor, daar en, in Turkije. Ben je bent nog niet verkouden, Rob. Nou, een klein beetje wel. Ja, dankjewel. Ja. <laughs> en linde. Goed. Dan gaan we naar morgen. Dan is eigenlijk uh, uh, hetzelfde weerbeeld als vandaag. We hebben dus uh, periode met zon en in de middag stavelwolken. Is eigenlijk, uh, ja, hetzelfde als vandaag.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 Uh, op www.meteopagina.nl. Je kan ook op Twitter en Facebook op Meteo Zandvoort kijken. Je kan het dagelijks zien op het TV Zandvoort. Kanaal 40 digitaal. Heel goed lees. En 45 analoog. Heel goed, heel goed. En op de ZFM app. ZFM app he. onder uh, Meteo Zandvoort. Precies.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 Top Lex, dankjewel Lex. www.metionpagina.nl, Daar kan je het weer voorlopig nog even nalezen. Dat was het weer. Tot de volgende keer. Ja, en dan een plaatje speciaal voor Lex. Hij past bij hem. The Winner with You. Hier is Crowded House. met The Weather With You. Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Ja, en dan gaat het systeem ook nog down. Even kijken wat dit is.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 Ja, dat hoort u niet. <laughs> Waarschijnlijk. Welkom op Buitenstroop voor de wedstrijd. Inderdaad, S.C. Sanford tegen VVC. En ik heb eh, geschreven: is het is net om het echie, En dit is het zo. Uh, want uh, VVC en Sanford staan uh, met nog uh, uh, een ploeg, daar weet ik niet uit welke. Staan we op de tweede plaats, gedeelde tweede plaats. Sanford heeft dat minder voordeelpunten dan het VVC. ...en uh, daardoor staat VVC uh, iets hoger genoteerd. Maar ze staan alle twee, tweede, dus het is echt een echte wedstrijd die erom gaat... ...voor Zandvoort om in ieder geval aansluiting met Buitenvelder te houden. Buitenvelder, dat is de enige proef die tot nu toe de drie wedstrijden die gespeeld zijn, gewonnen heeft. VVC is, uh, is uh, een goede bekende, er wordt vaker tegen gespeeld... ...en Stamford, dat, uh, dat is heel voortvarend begonnen... ...want in de vijfde minuut al, en dan moet je mij eventjes dus, de uh, doelpunt maken... Of moet ik er even op houden, want dat kon ik niet goed zien...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 ook niet te zien. Ik heb namelijk... Nee, maar die vallen weet ik heb een verkeerde bril bij me. Dat is niet heel slim natuurlijk. Maar dat is wel de verkeerde bril in ieder geval. Uh, iets verder dan de 50 meter wordt het fout. Niet bij. Goed. Nu staat nog iemand in mijn uh, gezicht zelf. Ja, oké. Okay, Zandvoort, dat zij zijn de mol. Uh, ik moet ook nog even vertellen dat Mooij Visser weer terug is. Mooie Visser die jaren in Zandvoort gespeeld heeft. Laatste naar AFC is gegaan. Uh, nee, dan zeg ik. Uh, A20 is gegaan. En Heemskerk heeft daar op de hoog niveau gespeeld. We wilden weer terugkomen, uh, dat ging niet helemaal goed. En is dit jaar wel uh, weer helemaal een uh, uh, uh, uh, open arm ontvanger... in de vloed van uh, trainer Laurens de Heuvel. Uh, mooi visser die een uh, uh, ja, uh, echte spits, schot, kan pingelen, kan de bal bij zich houden, kan de bal geven. En dat is natuurlijk erg belangrijk. Goed, uh, we spelen ondertussen in de 11e minuut. steeds 10 elfde uh, 11e minuut ja. En de stand is nog steeds 1-0...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 Deze, deze hebben ook een beste tijd gehad, denk ik. Yo, de Duran Duran en de Skin Trades. Nou, we hebben weer uh, verbindingen met de diverse lijnen, Albert-Jan. Ja, zeg gewoon, liet ons even schrikken. Ja, ja, ja. Maar dank. We, zijn, we zijn er weer. We zijn er weer. Goed, uh, dorpsomroeper Gerard Koper jubileert dit weekend. Gerard uh, Kuipers uh, viert, van, viert vandaag zijn eerste lustum... als dorpsomroeper van Zandvoort. Vijf jaar geleden nam hij de functie over van zijn voorganger Klaas Koper...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 En het zou wel leuk zijn als die, als die meneer er zou zijn al dus Kuiper. Het kampioenschap wordt internationaal daardoor. Nogmaals, het dorpsomroeper Gerard Kuiper jubileert voor de eerste keer. Van harte gefeliciteerd. Ja, en een mooi weekend. en Morgen ook het Celticore Festival. Het Festival, Festival. Zandvoort beruift. Zo is het, maar net. <laughs> maar zo maar hebben we dat eerder gehoord. <laughs> nou, het eerste uur van dit programma zit er alweer op. Zo dadelijk zijn we er nog twee uur lang... met onder meer een hele lange evenementenagenda. Want het blijft een beetje een Indian Summer in Zandvoort. We gaan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 Here is uh, Mary Jane Girls In My House. Well,